Officieel is altijd ontkend dat op de kamer kapers werd geschoten met als doel hen te doden. Voor het onderzoek worden deskundigen geraadpleegd zoals historici en juristen. Daarnaast gaat het Nederlands Forensisch Instituut de autopsierapporten bestuderen die destijds zijn opgesteld. De uitkomsten van het onderzoek worden voor de zomer verwacht. Oud-president Sakashvili van Georgië heeft uit angst voor vervolging zijn land verlaten. Dat zegt zijn vrouw, de Nederlandse Sandra Roelofs, in een interview met Trouw. Na de presidentsverkiezingen in oktober heeft het nieuwe regime in Georgië... zich wraakzuchtig opgesteld, zegt Roelofs. Onder andere de oud-minister van Binnenlandse Zaken is vastgezet. Om aan arrestatie te ontkomen is Sakashvili het land ontvlucht. Sandra Roelofs uit in trouw ook kritiek op het politieke handelen van haar man. Hij had te veel haast en dan maak je fouten en vijanden. De voormalige presidentsvrouw denkt dat Sakashvili ooit wil terugkeren... in de politiek in zijn land...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 Het weer vooral in het westen en noordwesten, periode met regen en motregen. In de rest van het land blijft het droog. Aan zee en op het IJsselmeer waait het hard tot stormachtig. Het wordt 6 tot 7 graden. Mooie gebuien, maar ook geregeld zon. Dan ligt de temperatuur rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Een kabinetscrisis, als we alle verhalen moeten geloven... was die er bijna deze week. Het hele fragiele bouwsel, in elkaar gezet door de VVD... en de Partij van de Arbeid, was dan ingestort. Hoe bijna was bijna... En wie bepalen de toon in Den Haag en wie grijpt er steeds naast de macht... daarover gaat deze uitzending. Siebrand Buma, fractieleider van het CDA. De man die een hekel heeft aan tekenen bij het kruisje... en eigenlijk buitenspel staat op het Binnenhof. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Alleen al de gedachten buitenspel te staan zou hem razend maken. Alexander Pechtold van D66, chef akkoorden, ook wel schaduwpremier genoemd. Goedemorgen, meneer Pechtold. Goedemorgen. Ook fijn dat u hier zit. Dank u. En ook hier Norbert Klein, plotseling fractievoorzitter van 50 geworden. Een partij die in de lift zat onder de bezielende leiding van Henk Krol... maar na een akkefietje moest Krol weg. En Klein zit vanmorgen bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. U kunt ons natuurlijk ook op zien op trotskamerbreed.nl en ook op Politiek24. De kranten van de zaterdag. In de Telegraaf een grote uh, interview met uh, Dijsselbloem... de minister van Financiën. En die is uh, door de parlementaire pers... de politicus van het jaar genoemd. En bij even dagen was het Geert Wilders. Um, eh, eh, ja, meneer Pechtelt, uh, Dijsselbloem wil trouwens die titel wel met u delen. Want op cruciaal moment... heeft u de helpende hand uitgestoken. Vindt u eigenlijk dat u samen met Dijsselbloem... de nummer één bent? In dit nee, geval. er kan er maar één, één zijn. En dat is uh, wat mij betreft Dijsselbloem. Ja, okay. Maar toch, de lijstjes, daar struikelen we bijna over. Iedereen beoordeelt u. Maar meneer Buma, wie zou u eigenlijk de beste politicus van het afgelopen jaar noemen? Um, nou, ik moet zeggen dat ik uh, op zich de verkiezing van Jeroen Dijsselbloem wel kan begrijpen. Dus uh, er zijn, ik kan natuurlijk het liefste allemaal mensen van mijn eigen partij noemen. U zelf vindt het bijzonder? Nou, ook mijn collega's. Maar uh, ik vind het begrijpelijk. dat. En ook, ook terecht wel. Dat een minister die, ook, die, die met twee petten op manoeuvreert. Door het uh, uh, politieke veld. Hier hoog scoort. Maar een, is hij ook echt uw nummer één? Want als we vragen wie is nou, uw nummer 1? U moet natuurlijk één? aan de, de oppositie niet gaan vragen. Wie je van de coalitie ja, op we een wel. zet. Wel nee, aan andere we, lijstje. We, wie, nee. wie u maar wil van het jaar wie, Als ik een ander mag noemen. Dat noem ik minister Schippers. Uh, in, enigszins in de stilte dit jaar. Maar uh, op het gebied van de zorg gebeurt daar heel veel. Dus die scoort ook hoog, wat bij betreft van het kabinet. Maar daarmee heb ik geen nummers 1 en 2 uit willen delen. hoor, nee. Want uh, kunnen we kunnen daar nog heel erg ver mee doorgaan. Oké. Okay. En de slechtste? Is dat makkelijker? Vind ik ontzettend flauw. Nee, ik ben erg blij dat we geen lijstjes meer... aan het eind van het jaar met het de slechtste hebben. Oh, maar die lijstjes die zijn er wel. Die hebben we hier in de NRC staan. De stijgers en de dalers. Bijvoorbeeld Frans, Frans Wekers komt er heel slecht uit. Staat hij in uw rijtje stijgers of dalers? Ja, we gaan even het, het lijstje. Nou, ik, ik, we moeten toegeven dat de, de bewindslieden. We hebben het even over de bewindslieden nu. Um, uh, Wekers en Kleinsma nou niet echt een succes hebben weten te maken van de onderhandelingen over de pensioenen. Sterker dus nog, die daar zin, zijn ze vanaf gehaald. Ja, het werd werd dus zin, zin, zin. score niet hoog. Maar goed, laten we wel. Lijstjes maken is leuk. Ja, zeker. Precies. Dus u, u moet dat zeker doen. Ja. Maar de werkelijkheid is natuurlijk wel wat de, het, het totaal uit Den Haag produceert. Ja. Meer dan um, wie daar door wie op één worden gezet. Ja, nee, oké, okay, maar daar praten we zo meteen ook uitgebreid uh, over door. Klopt, uh, maar ik mocht toch wel even deze nuancerende opmerking maken. Zeker, Zeker, zo is genoteerd en wordt onmiddellijk uitgetikt. Maar gelukkig Meneer... hebben we wel een politicus van het jaar aan tafel. Zeker, want dat ja. is namelijk Norbert Klein. Uh, uitgeroepen door het magazine Plus tot ja. politicus van het jaar. Ja, dat klopt. Kijk. Dat was heel verrassend. Dat was voor mij ook uitermate verrassend. Omdat daar het tegenstelling tot zeg maar, de populariteitsquizzen... als bij in Vandaag of bij de media of bij de parlementaire pers... Werd het, is het andersom gegaan. Dan hebben ze gezegd, van, nou, wat vinden de lezers nou belangrijke onderwerpen... die wij als 50-plussers extra belangrijk vinden... om in de Tweede Kamer te gehoord te krijgen. En helemaal en... niet onlogisch kwam u daaruit naar voren. Nou, dat was of, uh, eigenlijk maar voor mij wel verbazingwekkend. Maar dat was wel uh, uiteindelijk de conclusie. Uh, en dat, dat streelt omdat het andersom gaat. En dat je dus niet gaat kijken van... nou, zijn jouw blauwe ogen het leukste? Maar, en doe je het leukste op de tv? Maar gewoon, het gaat om het harde werk. En dat daar zit ook... Ja, daar is ook wel met die lijstjes een groot verschil... tussen enerzijds de politici die gewoon vanuit de politieke, politieke werk doen... vanuit de Tweede Kamer of Eerste Kamer. En daar zit een groot verschil tussen de bewindslieden. Ja. De bewindspersonen, die zijn natuurlijk heel anders, want die proberen ook een brug te slaan. Nou, om met andere partijen. Ja, en buiten uzelf dus uh, dan, uh, wie vindt u eigenlijk de beste politicus? Nou, niet buiten mezelf, want ik vind mezelf helemaal niet uh, nou, de beste politicus. Dat nee, is toevallig plus. Dat moet je moet u niet zeggen, zoiets wordt bewaard en kan Ja, ja jawel, het je, moet het, je, je moet dat een beetje uh, ook dat in, in perspectief zien. Uh, als ik kijk naar de, inderdaad naar de uh, bewindslieden, is Jeroen Dijsselbloem gewoon echt een hele goede. En de slechtste? En, en, uh, slechtste, daar praat je niet over. Ik oh, vind dat uh, wat Simon... Doen dat, wij, dat doen we wij, zegt, wij elke week. Jawel, maar dat doe je niet. Uh, want wat is slecht? Uh, je hebt momenten van positieve dingen. Je hebt momenten dat je slecht doet. Nou ja. uh, maar totale balans, daar gaat het uiteindelijk om. En Ja, je doet zijn vak. Je hebt opkomende politici en je hebt neergaande politici natuurlijk. En meneer Pechtold, in Elsevier stond bijvoorbeeld deze week... een interview met Mark Rutte, waarin hij zegt vanaf dag één... met zijn opvolging bezig geweest te zijn. Uh, wie zou dat kunnen zijn, denkt u? God, dat vind ik echt een personeelskwestie voor de VVD. Maar ik, je, volgens mij is iedereen die, uh, of je dan in het bedrijfsleven of in de politiek, let goed op van. Uh, je bent altijd uh, met je opvolging bezig. Nou ja, ik nou, je, je, je houdt er in de politiek ook rekening mee dat je ja, kijkt van wie, wie zit er aan mijn stoelpoten. Ja. Maar als je een beetje het verantwoordelijkheidsgevoel. Tuurlijk, je houdt altijd in de gaten van hoe, hoe, hoe, hoe werkt u? het om zich heen. Maar je, ja, nee, ik oh, keer het ten nee, positieve. positieve. Je je nou, ik keer het ten positieve. Oh. Je kijkt altijd van, uh, ik, dat vind ik ook, dat hoort bij, bij wanneer ergens leiding aan geeft, dat je, dat je oh, mocht je een keer wegvallen... de boel ook goed achterlaat. Ja, nou, ik vraag het ook aan u, omdat uh, gisteren voormalig minister Hans Hogerforst bij Nieuwsuur pleitte voor een kiesdrempel voor minder partijen in Nederland. En hij zei daarbij dat D66 en VVD prima zouden kunnen samengaan. Daarmee zou u wel eens de opvolger van Rutte kunnen worden jongen wat een gedachte sprong. Uh, deze laatste is van mij, geef deze... ik toe. Die is ja, niet van ja, ja. Hogevorst. Um, maar dat samengaan deze... D66 en VVD? Volstrekt onzin. Ik denk zelfs dat we in het verleden dichter bij elkaar stonden... dan vandaag de dag als je kijkt naar... naar hoe we toch naar de samenleving aankijken... het geschurk, elke keer van de VVD-richting... de, VVD de PVV-kiezer, uh, nee hoor, rechtsstaat, Europa. Ik zie nog wel wat verschillen. U ziet ja. heel veel verschillen als ik ja. het zo hoor. Toch houdt u dit kabinet mede overeind ja, met de daarin de VVD? Er zit ook de PvdA in. En samen is dat dan een soort paarsmidden. De 61 zorgt ervoor dat er in ieder geval stabiliteit is... en wat we het afgelopen jaar hebben gedaan... is zoveel mogelijk voor van ons eigen verkiezingsprogramma. En daar zitten we ervoor mm -hmm. uh, gerea te, uh, gerealiseerd. Nou ja. nou ja, goed, over die constructie hebben we het zo nog uitgebreid. Maar toch nog heel even in datzelfde interview met Hogervorst... zei hij dat SGP prima zou passen binnen het CDA, meneer Buma. Zijn ze welkom binnen uw partij? Als er inderdaad een kiesdrempel zou komen... Nou, ik vind het heel bijzonder hoe uh, ik heb dit interview niet gelezen. <laughs> Fijn dat u mij daar even op wijst. Dat was gisteren op ik, TV ik, bij Nieuwsuur. Ja, nee, ik gun de SGP echt zijn eigen positie. Um, het zijn twee verschillende partijen en uh, de SGP heeft zijn eigen bijdrage aan de politiek. Overigens in het lijstje politici die hoog scoren moeten we zeker ook Kees van der Staaij noemen. Um... Hij is wel de politicus die het meest voor elkaar heeft gekregen. Hè? Leek uit ja, een nou, om, om eens iets te noemen. Uh, maar, maar in ieder geval, nee, ik geloof niet in een uh, fusie van deze partijen. Ik vind er ook okay. okay, dat hele denken over die kiesdrempel... komt om het jaar zo'n beetje weer ja. terug. Uh, alsof dat het grootste probleem is. Hè? Alsof de kleinste partijen op dit moment een probleem leveren. Het zijn juist SGP en, en ChristenUnie die mede ervoor gezorgd hebben dat we nu stabiliteit hebben. En ik vind de opkomst van 50PLUS en daarvoor de partij voor de Dieren... <gül> ik vind het eerder iets dat je als, als gevestigde partij je goed moet opletten... dat je iedereen blijft representeren. Oké, okay, dus het ballonnetje van Hogevorst bij deze... Ja, maar dat zijn oude ballonnetjes. Maar Er is ook iets raars aan de hand. Het is net alsof er al geen kiesdrempel is. Er is natuurlijk nu ook al een kiesdrempel. Namelijk 0,8 procent. Ja, maar hij nou, zou maar, die hoger willen hebben. Ja, zodat er minder partijen in de Tweede, Tweede Kamer Nou, dan. Vandaar dat 50PLUS ook no. heeft gezegd. We moeten een kiesdrempel van 3 procent hebben. En niet zozeer om daarmee uh, minder partijen te creëren. Maar veel meer dat je de partijen die je dan hebt. Ja. Uh, dat je die uh, ook een beetje body geeft. Dat okay. je meer extra kracht. Okay. Want met z'n tweeën, zoals we nou doen. Ja, dat is hard werken. Oké, we hebben eigenlijk aan u... De vraag nog moeten stellen. Pechtel, wie vindt u eigenlijk de beste en de slechtste? Heel kort. De beste? Uh, ik, ik, ik vind Dijsselbloem, dat heb ik ook al wel gezegd. Iedereen doet zijn best. Okay. Iedereen doet zijn best. Goed, Goed we dacht. pakken er Onslechte nog een ander, uh, in <laughs> een ander uh, uh, bericht bij uit de kranten. Het, het staat vandaag in trouw, gisteren stond het ook in andere kranten. Het contract dat buitenlanders die hier willen komen werken, moeten willen ondertekenen. Dan hebben we het natuurlijk vooral over de Roemenen en de Bulgaren. Die hier met ingang van 1 januari vrij aan het werk kunnen. Het is een, een proef van minister Ascher. Een, een, een aantal gemeenten gaan het proberen. Het is een participatiecontract. Uh, ja, meneer Pechtold, wat stelt dit voor, dit participatiecontract? Nee, eerst was het idee een participatiecontract. Nu is het een participatieverklaring. Verklaring. Om, omdat een ja. contract dat was alweer moeilijk. Kijk, ik vind het prima in, in dat hele gevoel van, van er komen te veel mensen in onze arbeidsplaatsen. Dat we de problemen daarvan serieus nemen. Huisvesting, mm -hmm. uitbuiting... Uh, en gaat zo'n verklaring daarin helpen, vindt geen u? Geen donder, dat helpt helemaal niet. Want? Uh, nou ja, uh, ik heb veel liever dat je zorgt dat mensen meedoen... dat mensen de taal leren. Uh, en het is prima dat je, dat je ze wegwijs maakt. Maar deze week werd er weer een motie aangenomen... waarin het werknemers uit het buitenland... eigenlijk moeilijker wordt gemaakt omdat er... Ik geloof dat het CDA er ook voor was... om dat dan niet meer in bepaalde talen te vertalen. Dan denk ik, ja jongens, moet je eens kijken naar de vleesindustrie. Moet je eens kijken naar de kassen, naar de tuinbouw. Uh, het heeft he geen zin. Nee, nee. Nee. Sterker nog, we zijn er economisch ongelooflijk van afhankelijk. Die mensen betalen premie. Ja. Uh, het is gewoon een deel van onze economie. U haalt ze eigenlijk met open armen binnen? Niet met open armen, nou met ja. open armen en open ogen... Want je moet wel zien wat zijn de problemen. En daar vind ik moeten wethouders met name de kans krijgen om te zorgen dat er in huisvesting, uitbuiting, al die dingen uh, overlast, dat dat wordt teruggedrongen. Ja, maar goed, zo'n verklaring, meneer Buma, uh, uh, heeft dat zin, vindt u? Nou, ik vind het in, in ieder geval uh, goed dat mensen die hier nieuw komen, erop gewezen worden wat onze waarden zijn. Ja, maar dat is wat het zegt. Dit zijn onze waarden je, en onderschrijft ja, die. Wij zouden liever zien dat je toch ook eisen kan stellen... aan mensen die uit andere Europese landen naar Nederland komen. Ja, het zo is kader... het in Europa niet afgesproken. Nee, maar dat is dus een punt in het kader van bijvoorbeeld taal en andere dingen. Als heel veel mensen uit de Oost-Europa hier komen, wat we zien gebeuren... dan gaan vaak tegenwoordig ook de gezinnen mee, niet zelden kinderen komen op school... Uh, voor je het weet, heb je een integratieprobleem. Dat moet je voorkomen. Dus het is in ieders belang dat als we in Europa vrij reizen... we wel elkaar samenlevingen begrijpen. Mm -hmm. Dus en, en deze, zo... deze, deze um, verklaring is dus niet een contract... want het mag geen contract zijn. Maar dat je wanneer je in Nederland komt... gewezen wordt op hoe we in dit land met elkaar om willen gaan... vind ik waardevol. Ja, er zijn ook gemeenten die hier iets aan verbinden. Hè? Die geven bijvoorbeeld de nieuwkomers een bibliotheekpas... als ze dit, uh, deze verklaring ondertekenen. Of taallessen of zo... Vindt u dat een goede aanvulling, meneer Klein? Nou ja, het is een mogelijkheid om die mensen die hier komen... om dan op dat moment... Zeg maar, integratie en verdere participatie mogelijk te maken. Maar het gaat natuurlijk veel meer nog aan de vraag voorafgaand. van komen ze wel en is het wel verstandig om te laten komen en leidt het niet tot verdringing op onze eigen arbeidsmarkt. Ja, het is gewoon afgesproken in Europa om het zo te doen. Dat hebben wij ook ondertekend. Nou, daarom is dat heel verstandig om dat met elkaar goed weer te komen te monitoren en zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie is. Oneerlijke concurrentie doordat mensen hier komen die tegen een veel te laag tarief op een gegeven moment de banen van de uh, andere Nederlanders. Uh, in de ja, maar goed, daar, dat gaat deze, daar gaat deze participatieverklaring natuurlijk niet over. Hè? Het, het klopt dat het is afgesproken. Het CDA heeft in de tijd tegen de toetreding van Roemenië en Bulgarije gestemd. Dat wil ik er wel bij zeggen. Maar als je eenmaal die afspraken hebt gedaan, gemaakt, moet je eraan houden. Maar tegelijkertijd... Kijk aan wat premier Cameron in Engeland zegt. Als je op een gegeven moment die afspraken hebt gemaakt... maar je ziet dat de consequenties ernstiger zijn... of anders zijn dan je dacht... dat moet we allemaal nog zien, hoor. Ja. Dan moet je niet blind vooruit gaan... maar dan moet ik bereid zijn je afspraken af aan te passen. En dat is wel een discussie. Minister Ascher heeft dat ook vervolgd, die discussie. Waar ik de minister oproep om dat ook inderdaad serieus te doen. Ja, pechtel tot slot. Ja, er zitten twee kanten aan de medaille. Er werken ongeveer evenveel Nederlanders ook in Europa. Uh, dus ik, ik, ik vind het prima om... om goed oog te hebben voor de problemen. Maar ik benadruk vooral de economische effecten die het voor Nederlanders in het buitenland heeft, uh, die het hier heeft. Wat dat betreft is de Europese markt er ook één waar je binnenkort, zeker met vergrijzing, zal moeten vechten om arbeidsmigranten. Dus niet mensen die hier komen wonen, maar gewoon mensen die hier de banen vervullen, die Moeilijker hier te vervullen zijn. En, en ja, als, als dan Duitsland betere regels heeft dan Nederland, dan zouden we nog wel eens door al ons vaak ons gezeur mm -hmm. aan de verkeerde kant van die medaille kunnen terechtkomen. Oké, okay, we laten het hierbij bij de kranten van de, de zaterdag. We praten zo uitgebreid verder. Maar we kijken eerst even terug. Nu niet naar de politieke week, maar naar het politieke jaar. So. Het politieke jaar overzicht. Het was een bijzonder jaar. Een jaar vol tegenstellingen vooral. Een jaar waarin een ouderwetse spaarbank haast omvalt. Vandaag vrijdag 1 februari 2013 is SNS Reaal... volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. Een jaar waarin een hoge snelheidstrein tot stilstand komt. Dan vraag je echt af hoe heeft het kunnen bestaan... Ja. dat deze trein überhaupt in Nederland heeft gereden. En een jaar waarin een kabinet overleeft dankzij steun van de oppositie. Ongetwijfeld zullen we elkaar de komende tijd... nog eens een keer de hoofden inslaan en hele stevige debatten hebben. Een bijzondere constructie vergt... Bijzonder zonder leiderschap en een leider die er altijd is. Soms uh, is het heel spannend en dan bel je een keer s'nachts. De minister-president neemt altijd op... Uh, ook s'nachts. Leiderschap, maar steun blijft vooral belangrijk. Geldt ook voor de voorzitter van de Tweede Kamer die het moeilijk heeft. Soms zou ik ook wel eens om steun willen vragen. Maar dat doe ik niet. Dat doe ik niet. 2013, een guur jaar. De economie omlaag, de werkloosheid omhoog... en slechts hoop op beter tijden. Wij hebben verklaard dat de crisis in 1 januari 2016 voorbij is. Was het maar vast 2016. Maar gezegend is het land met een optimistische premier. Als we nou als land eens een keer besluiten... om die deken van negativisme weg te trekken... Uh, met elkaar te besluiten om wel... die auto die we rijden is nu 13, 14 jaar oud. We gaan eens een keer een nieuwe auto kopen. Nadat niemand deed wat de premier graag wilde... moest opnieuw worden bezuinigd. Het is een helse klus. En het wordt ook niet eenvoudig. Het gaat ook pijn. Dus sprokkelt het kabinet de steun bij elkaar in een waaier van akkoorden. Ik heb het vorige week in het debat een, uh, een akkoord uh, genoemd. En als het kabinet maar één verkeerde stap maakt... dan explodeert er iets. Leek dat toch even waar te worden? Heb ik een dienstmededeling... Er is een stroomstoring, we draaien op uh, noodstroom. Houd je touwtje politiek, het land snakt naar visie. Rutte verklaart zijn participatiesamenleving. De basale opvattingen in het gezin waar ik opgroeide was... dat je probeert zoveel mogelijk de eigen poontjes te roeien. En als het echt niet gaat dan kun je natuurlijk een beroep doen op de samenleving. Werd er dit jaar ook nog fors gescholden? Wat een zielig, miserig en hypocriet mannetje bent dit toch. Leken de politieke verhoudingen zich te verharden? Het kabinet heeft een uitgestoken hand naar het CDA uitgestoken... en uh, krijgt er uh, een middelvinger voor terug en werd openlijk geroepen om een nieuwe samenstelling van het kabinet. Opnieuw formeren, Het is één oplossing. Heel simpel. Officieel kwam het zover niet, maar de oppositiecoalitie... helpt het kabinet de winter door. Al leek de afgrond deze laatste week nog even heel dichtbij. Ook de voorzitter van de Tweede Kamer kan toch opgelucht het nieuwe jaar in. Dames en heren, voor u zit een tevreden voorzitter. En dat zal u misschien verbazen, maar toch is het zo. Ik schors de vergadering. Ik sluit de vergadering. Op weg dus naar 2014 voor zolang als het duurt. Tros Radio 1. Tien voor half twaalf. En nu luistert naar Tros Kamerbreed met als drie gasten fractievoorzitters uit de Tweede Kamer: Siebrand Buma van het CDA, Alexander Pechtold van D66 en Norbert Klein van 50+. Het uh, gevoel van deze week, althans wat we in de kranten lazen... en wat we van iedereen uh, officieel of onofficieel hoorden... is dat het kabinet langs de rand van de afgrond ging. Meneer Buma, eerst aan u de vraag. U stond echt volledig aan de zijlijn, uw partij. Uh, dus ik kan bijna zeggen, als buitenstaander... hoe heeft u deze week beleefd en hoe taxeert u deze week? Nou ja, laat ik vooropstellen dat uh, het CDA mee heeft gedaan... aan de onderhandelingen over het pensioenakkoord. Maar op een gegeven moment... Uh, niet voortgegaan is met die onderhandeling. Omdat de inhoud van dat akkoord niet de goede kant uit ging. En als ik iets niet goed vind, dan doe ik daar dus ook niet aan mee. Dus mag ik dat noemen hoe, hoe men dat wil. Maar ik doe alleen mee met akkoorden als ik ze goed vind. Ja. Dus wat ik de afgelopen week zag... was inderdaad een uh, behoorlijke paniksituatie rond de Eerste Kamer. Um, dat is afgelopen met een Adrie Duivenstein, die uiteindelijk niet iets binnenhaalde, maar wel zijn vinger opstak... Daarmee is het uh, woonakkoord in ieder geval gered. Maar de grote vraag is of Nederland uiteindelijk met zo'n woonakkoord beter wordt. Dus maar heeft de... u het ook echt als een crisis ervaren? Ik bedoel, Kees zei het al, u stond er een beetje als een, als een buitenstaander naast. Dan heb je soms een hele heldere blik. Zag u het ook echt als een crisis? Um, nou, dit was natuurlijk een situatie. Uh, die heel makkelijk, laat ik het zo zeggen, een crisis had kunnen worden en op het randje was. Ik heb natuurlijk uit het verleden um, als fractievoorzitters coalities van dichtbij meegemaakt waar wij zelf in zaten. En de werkelijkheid is meestal op de achtergrond nog veel heftiger dan je aan de buitenkant ziet. Mm -hmm. um, en, en dat soort ik, signalen kreeg u ook? Of? Natuurlijk heel veel, met, met name via de Eerste kamercollega's collega's ja. ook. Ja, ja. Want wat zeiden die? Um, nou ja, dat, dat ging over de heftigheid. Maar wat ik met name... Ik ga niet inlezen wat, wat daar onderling gebeurt. wat interesseert ja, maar bedoelt mij ook u, Bedoelt niet. u nu eigenlijk te zeggen... Dat, dat dit soort situaties in de praktijk... achter de gordijnen nog veel heftiger zijn... dan wij soms denken? Nou, als u refereert mij... aan uw eigen ervaring hoor. Ja, ik refer, nou, als ik bijvoorbeeld refereer aan een ervaring... dat, dat is de, de vergelijking die ik het meest maak... met de discussies die wij met de Partij van de Arbeid hadden... over het ontslagrecht in het kabinet Balken en De Vier... Ja. Um, daar is heel lang over gesproken. En uiteindelijk zei de Partij van de Arbeid daar op een vergelijkbare manier nee. En toen heeft dat de, de, de verhoudingen voor de rest van de coalitieperiode belast. En denkt u dat dus... dat, dat in dit geval ook zo zal zijn? Want dat is een beetje de klacht over de Partij van de Arbeid. Ze zijn altijd aan het terugonderhandelen. Het is altijd rupsje, nooit genoeg. Nou, dan noemt u een paar dingen. Nee, de werkelijkheid is dat ik het natuurlijk niet weet. En dat we het allemaal niet weten. Ik weet wel dat een... een in, en mij, u, he, u vraagt naar nou, hoe zie ik dat van buiten? De ja, e dus eigen ervaringen de van ja. mij zijn... dat je vaak onderhuid zoveel van mekaars vertrouwen vraagt... dat dat op dat termijn gewoon grote risico's inhoudt. En dat kan heel, heel goed gebeuren. Feit is dat het woonakkoord er wel door is... Mm -hmm. Maar nogmaals, heel bewust hebben wij als CDA op de inhoud niet meegedaan. Omdat het akkoord gewoon betekent... en daar geef ik Adrie Duivestein gelijk... Ja. dat er veel minder geïnvesteerd wordt in de woningbouw. Ja, ja. Meneer Pechtold, uh, Diederik Samson die zei gisteren bij Pauw en Witteman... dat uh, dit soort situaties zich nog wel vaker voor kunnen doen. Zo'n aanvaring uh, met de Eerste Kamer. En vooral ook de kans dat het kabinet een jet krijgt in de Eerste Kamer. Hm. Vindt u dat uh, zorgelijk? Want u veilig. zit er tot u nu nek in, in dit kabinet. Ik vind dat weinig bemoedigend. Ik zou uh, hopen dat het leiderschap van VVD en PvdA dat weet te voorkomen. Want ik had woensdagochtend liever in de krant gehad... kijk eens, na tien jaar van discussie in Den Haag... heeft men nu eindelijk de hypotheekrente... dus de koopmarkt en het scheef wonen, de huurmarkt... samengebracht mm -hmm. tot een hervorming. En, in plaats daarvan en nu staat er in de, de krant, de PvdA maakt een draai. Ja, dat is politiek, met kleine p is dat leuk. Maar uh, ik, ik had liever die hervorming ja. nog eens een keer goed voor het voetlicht. Maar toch heel Even naar die opmerking van Samson gisteren. Hè? Want die zat dus bij Pauw en Witteman. En die zei, dat en dat werd hem ook voorgelegd... in de kwesties zoals straks de bijstand. De participatiewet, de WW's. En allemaal nog dingen die nog door de, de Eerste Kamer heen moeten. Hij zei, het kan nog steeds gebeuren. Ja... Nou ja, dan hoop ik dat ze nog eens met de kerst goed nadenken... en goed met elkaar afspreken. Er was een regierakkoord. Mm -hmm. Dat ging op veel terreinen veel verder. Als ik, laat ik dat voorbeeld van het wonen nemen. Daar zou de huurdersheffing veel hoger zijn. Daar zou de huurverhoging veel hoger zijn. Ja. Uh, dat hebben de 61 ChristenUnie, sgp allemaal afgezwakt, verbeterd. Precies, u heeft zich verbonden aan de nieuwe akkoorden... die ja, daarover maar, zijn gesloten. Als je, als je het bekijkt, is het eigenlijk allemaal ook verbeterd, ook denk ik, vanuit PvdA-oogpunt, ja. de van. En, en dan als denk ik, dan? ja, als we, uh, het belangrijkste voor 2014 is stabiliteit. Mm -hmm. Het belangrijkste is dat door, we, door de hervormingen... die we nu op arbeid wonen, pensioen hebben gemaakt... dat mensen vertrouwen krijgen, Goh, na tien jaar discussie... of zoveel jaar discussie, ja. is er een keer... Helderheid. En wat en, zegt u dus tegen Samsung als hij zegt... ik kan niet garanderen dat het niet nog een keer gebeurt? Nou ja, dat, dat, dat, dat moet hij aan de ene kant zeggen. Ik zou alleen willen zeggen, benadruk dat nou niet de hele tijd... en zorg gewoon dat we niet elke keer die onzekerheid houden. Het woonakkoord is acht maanden geleden gesloten. En dan vind ik het wel jammer dat ik acht minuten tot de stemming... Uh, nog niet weet wat er gebeurt. Ja, maar u uh, toch is in de, in, naar buiten toe gebracht, ook door, uh, door u en anderen... dat het toch vooral bij de Partij van de Arbeid lag... dat we in een soort van crisis terecht zijn. Gekomen. Ja, de man heet Duivenstaan en hij kwam van de Partij van ja. de Arbeid. Maar zou het ook voorstelbaar kunnen zijn... dat u ook een bijdrage tot dat crisisgevoel heeft... Uh, uh, bijgedragen, door bijvoorbeeld te zeggen als die Duiverstein blijft doen wat hij zegt, ook zo gaat stemmen wat hij, uh, wat hij suggereert, dan trekken wij uh, ons terug uit al die akkoorden. Dat maar heb ik niet gezegd. Zou het een voorstelbare gedachte zijn? Nee, u heeft mij juist in die uren en dagen juist niet uh, op radio en TV gezien, omdat ik dacht: dit is een interne aangelegenheid. Uh -huh. Wij hebben gezorgd dat onze senatoren mee hebben gedacht in de verbeteringen die mogelijk zijn: in een woonakkoord, een pensioenakkoord, en ga zo maar door. Uh, en ik hoop dat de coalitie hetzelfde doet. Ja. En overigens, voor toch... mij geldt uiteindelijk het resultaat. Alleen ik geef wel aan dat ik liever de inhoud voorop had gehad... dan weer een politiek uh, gekrakeel. Ja, toch is het wel uh, wonderlijk, kan ik me voorstellen... voor heel veel mensen, dat een oppositiepartij... heel erg zijn best doet om de akkoorden... die het met de coalitie heeft gesloten in stand te houden... omdat anders de coalitie wel eens zou kunnen vallen. Ja. U, uw senator Roger van Bokstel in de Eerste Kamer... was behoorlijk geïrriteerd door de opstelling van de Partij van de Arbeid. Die ja. waarschuwde ook min of meer. Kijk uit, als je zo doorgaat, gaan ja, wij niet meer steunen. Omdat ik denk heel veel mensen toch al moeite hebben... Hè, met iedere twee jaar verkiezingen, elke keer instabiliteit... daardoor weer elke keer nieuwe of bijgestelde mm -hmm. maatregelen... waardoor je allemaal niet weet waar je nou aan toe bent. Maar het is dus... toch raar dat u als oppositiepartij de coalitie... Nee. in het zadel moet houden? Nee, het is, het, het is de vraag of je weer uit bent op nieuwe verkiezingen. En de collega's in, hier links en rechts naast me... Zullen, hebben die keus niet gemaakt, die respecteer ik. Maar voor D66 stond voorop... kan je inhoudelijk zaken goed verbeteren... richting je eigen verkiezingsprogramma. En dat is op tal van gebied gelukt. Ja. Meer werk, minder belastingen, veel onderwijsgeld en van maatregelen waar ik van denk, ja, had me dat met verkiezingen meer opgeleverd, en dan uiteindelijk is de vraag: vind je het dan heel belangrijk of de minister van jouw kleur is of dat de minister goed nou werk ja, doet? Het is natuurlijk wel de democratie die ervoor zorgt dat uh, een partij in de regering komt die daarvoor gekozen dit is. is. En dan zou u wel graag die minister willen doen. Het toch? is toch een idiotie dat, dat oppositie en coalitie altijd recht tegenover elkaar staan. Als ik mag zeggen, in de geschiedenis heeft Hans van Mierlo wel eens gezegd, en dat was bij het laatste kabinet van de CDA en Lubbers: wij voeren oppositie die voor het kabinet. Waarom? Omdat hij ja. zei 80, 90 procent van het regierakkoord is eigenlijk wat we zelf willen. Ja. Ik, nou, vind ik heb toch, meneer Buma ook wel eens horen zeggen. Nou, ik ik, ik positie voor de, het CDA. De, de, de risico's zitten aan al, het, al de akkoorden. Dat het enige waar je nog over praat als partij die in wezen vrij is om, om uh, akkoorden te sluiten waar hij zelf wil. Hoe houden wij het kabinet overeind? Waardoor je dat vindt u raar? Ja, want ik zou daardoor, als ik meegedacht had in die constructie... had ik mee moeten doen met deze akkoorden... die uiteindelijk 90% van het kabinetsbeleid zijn... met een paar wijzigingen. Als wij echt nu deze crisis willen gebruiken om vooruit te gaan... moeten we grotere stappen nemen. En niet alleen kijken, zoals bij bijvoorbeeld het pensioenakkoord... naar wat levert de staatskas op... Mm -hmm. maar hoe hervormen we het pensioenstelsel. En al die het... discussies had ik willen voeren... maar ik ga niet uit maar, angst collega... voor de geval van het kabinet... Nee, akkoorden dat, sluiten waar ik gewoon van weet dat ze niet goed zijn. Maar collega, je hebt zelf in, een, in, een, in een interview gezegd... 90% van wat er in de Kamer voor ligt steunen wij als CDA. En ja, dan kan je de hele dag doen alsof het zwart-wit is. Wij zitten er economisch gezien, ook u met het CDA... gewoon heel dicht op wat het gemiddelde van VVD en P PvdA is. Dat is een beetje lastig, dat is een beetje nivellering. Het is, maar het, uiteindelijk zorgt het voor de belangrijke stap... Nou, wat, wat overheidsfinanciën nou, op orde. In de, in maar wat juist... natuurlijk het gekke is in deze hele situatie is een feit dat je een te maken hebt met uh, achterkamertjespolitiek... en via de achterdeur probeert de dingen te regelen. Iedereen kan het zien. In, in een totaal, nou ja, uiteindelijk uh, zie je dan een resultaat. We heeft er ja, ja. zelf toch ook gezeten. We hebben bij het herfstakkoord uh, even begonnen. En we zien je dan? We dan we je, er wordt met allemaal al houtjes stoutjes... Ja, en vervolgens heel verstandig weggelopen. Want het is helemaal niks... Uh, dan, dan moet je, je het, het geen achterkamer plus. noemen. even een punt van orde? Want daar krijgen we klachten over. Als mensen door elkaar praten, zijn ze niet meer te verstaan. Dus meneer Klein, u maakt uw verhaal even... Af, en daarna nou, reageert op. Je, je bent in de Tweede Kamer en iedere fractie en doet 50 plus ook. Gaat iedere hij naar de merites beoordelen wat is belangrijk, hoe is het goed en wat gaat beter. Dat is dus een hele goede manier. En dan ga je niet per se tegen uh, ieder wetsvoorstel nee. zijn. Omdat je gaat kijken wat het beste is. Alleen wat je nou ziet met die akkoorden is dat er allerlei dingen bij elkaar gesleept worden. Neem dat pensioenakkoord. Zowel de werkbonus voor de 50 plussen er wordt mm. erbij gehaald als de pensioenopbouw voor de, voor de jongeren die verslechterd wordt. Nou, dan wordt alles maar een beetje bij elkaar geharkt. En vervolgens noemen we dat dan een akkoord. Dus op het moment dat je dan zegt van nou de oppositie is in feite de regering aan het steunen. Ja, dat is natuurlijk het geval. Ja, We komen, we komen zo wat meer op de inhoud van het pensioenakkoord te spreken. Maar toch nog even misschien een wat sturende vraag aan u meneer Pechtold. Ik kan me voorstellen als je zo je nek steekt, uitsteekt om mee te doen aan het beleid van dit kabinet. Hè, middels het afsluiten van die akkoorden. En je krijgt te horen dat een van de regeringspartijen, de Partij van de Arbeid, waarschuwt ons allemaal waarschuwt, en u dus ook... dat zo'n crisisachtige situatie uh, in de Eerste Kamer zich kan blijven voordoen. Heeft u dan niet de neiging een, een oproep te doen aan de heer Samson? Want het zijn ook uw akkoorden. Dat doe ik. Uh, ik, ik doe dat in milde mate via uh, uw microfoon. En ik uh, heb het gedaan via de telefoon. Ja, maar precies, want toen straks, ja, wanneer, wanneer via de telefoon? Ja, nee, je spreekt elkaar. Je, Gisteravond, je toen nu Samson oh, zag op de oh, nee, TV, nee, nee, nee, nee. Dat was me te laat. Nee, oh, ik, uh... Voor dat Eerste Kamerdebat. Nee, dus na, wees... na dat Eerste Kamerdebat hebben we nog even goed gesproken. En, en we, hebben ook, we hebben ook gezegd. Uh, we moeten voor, voor volgend jaar nog maar eens even goed praten. van Wat zijn de belangrijkste zaken? En hoe gaan we dat met elkaar om? En nou, dat ja. is iets wat Arie Slop, uh, Kees van der Staai en ik, delen. We hebben die akkoorden gesloten. Uh, wij willen dat de inhoud voorop staat. Ik wil laten Waar? zien waarom je dat met pensioenen, wonen en allemaal doet. En dan heb ik geen gezin in elke keer gedondeljagen en over... Zowel, en zowel? Stel nou straks staat er weer... bijvoorbeeld bij de behandeling van de bijstand of de participatie... of de WW een, een senator in de Eerste Kamer dwars te doen... Ja. zegt u dan? Ja, ja, kijk, ja, Dreigen heeft niet zo'n zin, maar we moeten binnenkort nee, over de het maar... het voorjaar... Nee, als u gewoon van tevoren zegt, wat dan uw stap ik, ik, ik, zal zijn. Ik had de zin nog niet afgemaakt. Nee, okay, en voor gaan. de verstaanbaarheid is het handig. Ja, uh, nee, we zegt u uh, maar zo? Uh, <laughs> ik hou mijn mond. Ja. Maar binnenkort moeten wij praten over de voorjaarsnota. En uh, als het kabinet ons daar ook weer uh, wenst aan tafel te hebben... om te zorgen dat de begroting van 2015 ook weer uh, wat positiever gaat worden... Ja. ja, dan vind ik wel dat we, dat, dat we die stabiliteit daarbij mogen betrekken. Ja, die wil ja. Nou, je maar... vooraf gegarandeerd zien. Ik denk dat het verstandig is voor iedereen om te zorgen... dat dat ja. niet, ook in een jaar waar nog eens twee verkiezingen zijn... om niet elke keer dit, uh, deze afleiding te hebben. Ja, maar dan, dan toch, want u zegt het uh, heel politiek. Eigenlijk Eigenlijk beluister ik het zo. Het woord moet u eigenlijk gebruiken, maar goed, dat het dat u gewoon een partij van de arbeid, Diederik Samson in het bijzonder heeft gewaarschuwd. Nee, het is niet alleen nee. de partij. van Nee, maar luister, het is niet alleen de partij van de, ja, maar de arbeid. En je belt het is toch de... niet voor niks op om te zeggen nee, ik van. Ik, heb, ik, wij wij spreken elkaar gelukkig veel. Uh, en en en Rutte speelt daar ook een goede rol in. Asscher heeft deze week een goede rol gespeeld. Samson uh, heeft goed uiteindelijk gezorgd dat het allemaal loopt. En, en u mag niet anders verwachten van mij en van de andere heren... die ik zojuist genoemd heb, dat wij zorgen dat dit soort zaken... waar iedereen toch een beetje naar kijkt, van jongens, is dat nou nodig... dat zich dat tot een minimum beperkt. Meneer Buma, u heeft in het kabinet Rutte 1 kunnen samenwerken met de PVV. Dat was ook een wonderlijke constructie, althans een hele bijzondere constructie. Uh, maar u bent in alle akkoorden die tot nu toe gesloten worden geen partij. Hoe kan dat nou, vragen wij ons af, dat het u niet lukt... om toch met hele verwante middenpartijen zoals de VVD en de Partij van de Arbeid... samen te werken? Ja, als ik collega Pechtelt nu hoor dat na uh, de begroting 2014... de constructie al doorgaat met de voorjaarsnota... ten behoeve van de begroting 2015... Ja dan ontstaat daar een, een soort gedoogconstructie... waarvan ik nu, niet letterlijk, maar wel figuurlijk... waarvan ik nou net zeg, die hebben we gehad, dat doe ik niet nog een keer. Want dat was voor u eens maar nooit weer? Ja. N maar en en dat het naam, niet de dat PVV. was niet om de inhoud nee, bak, van de PVV, nee, bak, maar vanwege nee, de constructie. Nee, luid, nee, precies, daar heeft collega Pechtelt tot zeer gelijk. Want die wet wil ik wel maken. Dat ging ja. natuurlijk met name om de PVV. Hè, dat eens maar nooit weer, heb ik uitgesproken... Uh, nadat we in het katshuis tot niets waren gekomen. Ja. Maar goed, uh, dus u, ik doe u dat was kennelijk nooit met de PvdA. wel in staat om met die partij... die toch veel verder van u af ligt, mogen we zeggen... om met die partij wel een gedoogconstructie aan te gaan... en u keert zich zo tegen de gedoogconstructie... met VVD en Partij van de Arbeid. Dat verbaast ons. Um, nou de, ik kijk dus naar de inhoud van de akkoorden die worden gesloten. En als er... Maar die ligt toch niet zo ver weg bij uw gedachtegoed? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, als ik kijk naar het woonakkoord, waar... Uh, ja, nog dat steeds... zei u zojuist. Ja, maar ik ga nou echt naar de inhoud. Dat, dat, dat, dat mag men van mij vragen en dat wil ik ook doen. Ik ik ga dus nee, maar wij, wij, meneer niet, meneer Buur, even om, om toch te onderbreken. De vraag was volgens mij heel duidelijk. De PVV, dat hebben we ook op uw congres gezien... Mm -hmm. daar bent u mee uh, samengegaan, althans in een gedoogconstructie... terwijl die partij, strikt genomen, veel en veel verder van u af ligt... dan de Partij van de Arbeid, D66, de Partij van de Arbeid... Uh, heb ik al genoemd, of de ChristenUnie, of de SGP. De vraag is eigenlijk... Toen kon u blijkbaar wel met een veel verder van uw afstaande partij... samen door één deur en partijen die nu dichter bij u staan... dat doet u uh, uh, tegen alsof ze melaat zijn. Hoe verklaart u dat? Nou, dat zijn allemaal uw woorden. Maar ja, ik kijk het, naar inderdaad, maar nu komt uw vraag, uh, antwoord. Nou, nu komt mijn antwoord en dat is inhoudelijk. Ik kijk naar de inhoud van de akkoorden. De inhoud van het regeerakkoord van 2010 daar zat heel veel van het CDA al in bij het regeerakkoord. Dus de basis waarvan we uitgingen zat heel dicht bij wat wij wilden. Dus het beleid wat dat kabinet voerde... los van de gedogen aan de zijlijn... was een beleid wat wij ondersteunden. Hier is het begonnen met een kabinet... wat, denk aan het woonakkoord, aanvankelijk 2 miljard euro... uit die sector naar de staatskas wilde brengen. Dat is verlaagd naar 1,7, maar nog veel te hoog. Daar ben ik zeer tegen. Ja, maar... Als het gaat om de pensioenen, wilde men 3 miljard... Uit de pensioenen halen naar de staatskas. Wij hebben een totaal andere visie hoe we die economie moeten. Ja, krijgen. En, en, en denk dus u... ik wil veel liever, of bij de start van een ik kabinet, alles erin van. kunnen leggen of bij akkoorden ook echt iets substantieels ik, ik, ik, kunnen ik verbeteren. Snap hier, Wacht even, Pechtold zegt ik snap hier niks van. Nee, en volgens mij is u daar niet de enige. Zowel op arbeid, wonen als pensioen... zitten de plannen die we nu gemaakt hebben... en zeker de verbeteringen... Ja. zitten heel dicht op de CDA-plannen. Ja, ja. Sterker nog, de financiële consequenties daarvan... neemt u in al uw begrotingen gewoon mee. Want u heeft ook niet opeens een oplossing... om 3 miljard van de pensioenen, 2 miljard van het wonen... en ga zo maar door op een andere manier... Behalve, of oh, u moet weer zeggen, de belastingen moeten omhoog. Maar dat is nee. volgens mij nou juist het enige wat ik u de hele dag hoor zeggen. Dat dat, u dat zich niet daar het geval tegen. is. Ja, oh ja maar nog dat, even kort. En ja, daarna gaan we door dan op bij de inhoud dat, van het pensioenakkoord. Het is dat de heer, de heer Pechtel dat noemt. Maar daar komt nog bij dat de belastingverhogingen gewoon uit het herfstakkoord nog doorgaan. Sterker nog dat een aantal verlagingen, bijvoorbeeld in de WW-premie, weer niet doorgaan door de nieuwe akkoorden. Dus ik ben best bereid. Laat ik dat vooropstellen. Met het kabinet maak ik graag afspraken als dat kan. Hm. En als ik zie dat in deze crisistijd... daar grote veranderingen door komen. Maar tot maar mijn nu toe, angst zegt is, u... Ja, mijn angst is dus dat uit de gedachte van... Het, het kabinet moet toch overeind blijven op die manier... wij te veel inleveren. Terwijl volgens mij ook overigens samen met D66... want inhoudelijk staan we op veel sociaal-economische... Uh, uh, hervormingen bij elkaar. Precies. Er veel meer te bereiken is ja, dan nu Nou, Laten we, nee, dus we dan even geweest. kijken naar dat pensioenakkoord. Laten we dan even kijken naar... Pensioenakkoord, Meneer Pechtold, uh, uh, uh, uh, uh, uh, u, u bent daarmee akkoord gegaan. U ondersteunt ja. dat. Uh, leg nou eens even uit voor onze luisteraars. Wat worden wij daar met z'n allen beter van? Nou, de, de, de hele filosofie was bij de start van de kabinetsperiode... de premieopbouw die we nu ieder jaar inleggen... Uh, die kan wel wat omlaag, want we werken langer, uh, we ja. sparen in ons huis... want we moeten die hypotheek afrenten en gaan zo maar door. Ja. Dus onze pensioenen naast de AOW zijn eigenlijk goed. Dus daar we kan sparen wel iets minder, vanaf. maar we sparen langer en dan is het maar, resultaat toch hetzelfde. Ja, daar was de opbrengst van 3 miljard uiteindelijk per jaar. Dat is een hoop geld. En nou zeiden heel veel oppositie... eigenlijk alle oppositiepartijen... als je dat doet, dan willen we zien dat dat in netto loon... dus gewoon op je loonstrook ook terugkomt. Ja. Die garantie kon het kabinet niet geven. Daarnaast zeiden we... de manier waarop ze die premie verlagen... dat is wel heel ruig. Dat moet eigenlijk weer ietsje terug omhoog. Mm -hmm. nou, dat ja, was dat die 1, 7, 5, 1. Nou, u weet al die getallen achter de komma. kan ze niet zo noemen, maar ik weet het wel. En een belangrijk iets voor d 61 was... ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel, 700.000 in het land... hebben eigenlijk helemaal geen normale manier om een pensioen op te bouwen. Mm -hmm. Moeten we, als we over de pensioen praten, dat nou niet eens gaan regelen? Deze dingen zijn nu eigenlijk verbeterd. De pensioenopbouw is iets minder ruig verlaagd dan het kabinet wilde. Waardoor ook voor jongeren een goed pensioen gegarandeerd is. Er zijn negen garanties zo ongeveer, of, of monitoringen... waardoor dat geld ook op onze loonstructuur terechtkomt. En voor ZZP'ers hebben we nu maatregelen genomen. Waardoor ook zij de kans hebben op een verantwoorde pensioenopbouw. Dat is eigenlijk in de ja. hoofdlijnen waar het over gaat. Ik had toch wel begrepen dat de, de verlaging van die premies. Dat is nog helemaal niet zeker. Hè? Want daar gaat u als politiek nee. niet over. Dat zijn de pensioenfondsen. Nee, dat zou heel die slecht zijn. Want de politiek gaat niet over ja, nee, pensioenfondsen. Maar ik bedoel, die garantie maar we de kunt u dus niet geven. Nou, bijna. De Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank heeft nu negen mogelijkheden. Uh, waaronder zelfs een boeteclausule ja. voor de pensioenfondsen. Als ze niet die verlaging van de premie. Omzetten. Ja, maar ook bijna aan. garantie, dat, meneer Klein, is geen ja, garantie. Ja, dat is niet eens uh, waar. Het zijn de premiewaarborgen, zoals dat mooi in het, het stuk heet. Maar er wordt niks gewaarborgd en er wordt hoog buiten intentie uitgeroepen dat misschien de Nederlandse bank iets zou kunnen doen. Maar daarvan is ook al gezegd door uh, de economen: van nou, de Nederlandse bank is met de vraag of die überhaupt daar uh, nog die bevoegdheden zullen hebben. Dus eigenlijk is het, is het allemaal wassen eh... U zegt het is helemaal geen goed pensioenakkoord. Nou ja, Het belangrijkste is, wie is waar doe je het voor? En je doet het om de gepensioneerden van morgen, de jongeren van vandaag... om die te zorgen dat die een goed pensioen krijgen. Ja, want ja. Weet je, en is, dat is, gebeurt er uh, allemaal weet u, niet. Ik, want, uw partij die komt uh, met name ook uh, veel op. Uh, dat is voor u een belangrijk onderwerp, die pensioenen. Kunt u uh, aangeven uh, uh, of uit dat akkoord blijkt... dat mensen straks nou meer of minder pensioenuitkering krijgen? Want mensen thuis willen dat natuurlijk wel weten... Nu op vooruit of op achteruit. Weet ze dan? gaan erop achteruit. Het ja. is heel uh, helder en duidelijk. We hebben actuarieel. Dus dat betekent gewoon allemaal rekensommetjes gemaakt bij het oude systeem. En bij het oude systeem, wat ze was. Daar kwam helemaal geen mens uit op 70% van een eindlo van gemiddeld over een loon. Uh -huh. Uh -huh. Uh, en nu uh, dat was zo'n beetje 50, 60 procent. Ja, en nu we, dat... willen ze denken dat ze dat te kunnen doen. naar 75 Nou, ja, volgens mij is dat echt helemaal niks. Uit de berekeningen blijkt. Kan het helemaal niet, omdat er vanuitgegaan wordt dat 40 jaar lang iemand bij dezelfde baas blijft Dat is niet meer van werken. deze tijd. En dat is niet meer van deze nee. tijd. Nee. Ja. ja. Dat... Nou, dat is, uh, meneer Buma, heeft u daar een idee van bij dat akkoord, dat pensioenakkoord? Gaan mensen er op vooruit of achteruit? Nee, de pensioenen. zegt op achteruit. Ja, de pensioenen worden dat, maar de berekeningen komen van mijn collega Omtzigt, die zijn ja. meer deskundig in dan ik. Die worden zo'n 13% slechter dan ze daarvoor zouden zijn. Dat scheelt dus echt duizenden euro's per ja. jaar. Volstrekt. Nou, dat onzin. is wel de berekening die ook overigens wel zichtbaar is. En dat is. Dat, dat... Nee. Hij goochelt met de getallen, hij maakt alleen het laatste veranderingetje, maakt hij in. Voor een, voor een modaal. Pakken we even 40. Uh, duizend euro, is de verandering die wij nu ten opzichte van het kabinetsplan hebben gemaakt, ja. is op ja. jaarbasis ja, maar, is dat 16, 17 honderd euro per jaar. Ja. Dat is behoorlijk. Ja, maar wat is nou de situatie? Het, het was zo Waar kunnen mensen voor op rekenen? 70%. Het, voor, het was, maar goed, dat, dat, voor modaal was het oh. zo'n zo 5000 verlies en dat blijft nu 3.500 verlies ongeveer. Maar, maar even los daarvan. Ja, nou, nee, dat wil... dus vinden mensen wel heel belangrijk ja, om te weten. Maar, Want het idee, we hebben daar natuurlijk ook uh, over gebeld met allerlei... Organisaties om een beeld te krijgen hoeveel gaan mensen er ja. dan op achteruit. Nou ja, dat verschilt natuurlijk per persoon. Dat dus is heel lastig uit te rekenen. Maar als mensen er duizenden euro's nee, per jaar verlaten, dat we praten wel over. Ik wil dat, dat, dat, dat zelfs ben ik bereid te nuanceren ja, voor de pensioensluiter. Ja, dat is ja. wel ons probleem waarom we niet akkoord gingen. Maar laten we ook niet met z'n allen doen alsof volgend jaar die pensioenen zo gekort worden. Maar, maar ons punt was als CDA veel meer praat eerst over het pensioenstelsel... en ga dan kijken wat je hiermee ja. doet. En oh. we hebben nog grote vragen te beantwoorden... over het hele stelsel als geheel. Nou, Toch nog even naar Pechtold, want u zei net... zo hardgrondig, het is grote onzin, wat hier wordt gezegd. Ja, want de ene keer hoor ik van partijen... in de andere oppositie van... jullie roven de kassen leeg. Aan de andere kant... hoor ik, er gebeurt niks. Nou, dan zal de waarheid wel in het midden liggen. Mm -hmm. Wat er gebeurt, is dat er verantwoord... iets minder pensioenopbouw is. Dat is ook verantwoord, want we werken nee. langer. Sowieso ja. al wij hier aan tafel tot 67. Uh, die ja, de generatie zal waarschijnlijk nog verder gaan en wij lossen verplicht af in een huis. En ons pensioenstelsel is een van de ruimste, ja. Het geld wat je dadelijk extra krijgt op je salarisstrook he, want dat is het. He. Het wordt als niet, de pensioenfondsen daar pensioen daarmee akkoord gaan. gaan, ja. ja nee, maar nog, dat, nog dat nog daar zijn dus negen maatregelen voor in het leven zojuist. Heeft ons zo zelfs door de, door, de, door de landsadvocaat allemaal gecheckt, dus ook hier geen paniekverhalen. Je hebt een keus. Los ik daarmee mijn huis af, dan heb je ook een appeltje voor de dorst... wat pensioen heet, ga ik ervan op vakantie doe ja, ik er iets ja, ja. extra pensioen mee. Maar, maar de keuzevrijheid vind ik, en dat is nieuw ja. in het pensioenen... die wordt vergroot. En oh, dat no, is voor jongeren heel no, belangrijk. No, klein even. Ja, nou, er worden heel veel dingen en een heleboel stof opgeworpen... en dat leidt helemaal tot niks. Alleen tot on, uiteindelijk tot alleen nog ellende. Als je kijkt naar op een gegeven moment de premieverlaging... dan gaan we het niet alleen te maken over de premieverlaging... Eh, zoals die eh, teruggegeven zou worden naar de werknemers... maar dan praat je ook nog over de werkgeversdeel. Dat is nog altijd twee derde van de premie. Mm -hmm. Twee derde van de premie. En dat moeten de werkgevers en werknemers er nog over onderhandelen. Dat is helemaal niet. Dat kun je helemaal niet garanderen. Dat is een zaak van vakbeweging en ja, werkgevers. Dat is één. De twee. Wanneer we het hebben over de hele situatie naar de toekomst toe. Dat weet je helemaal niet. Gaan we nou een leuk idee hebben... om uh, uh, pensioenpremie te gebruiken om hypotheken af te lossen? Nou, dat is echt een, een potvertering. Ja, ja. De, de Pensioenfederatie zegt daar bijvoorbeeld over... voor jongeren is het ongunstig. Jongeren van nu worden vaker geconfronteerd met werkloosheid... met flexwerk, zullen vaker zzp'er tussendoor worden. Oh, dat is dus een hele slechtere pensioenopbouw. ZP'er is nu heel goed gericht. 150 wow. miljoen trekken we nu als Rijksoverheid uit... om te zorgen dat zzp'ers... Als je nu als zzp'er een tijdje in de bijstand komt en je hebt een lijfrentepolis, dan moet je die eerst opeten. Waarom? Dat wordt gezien als vermogen. Ik hoef, als, als, eh, wij hoeven, als we in dienst zijn... niet onze pensioenen eerst op te eten om in de bijstand te komen. Hm. Dat hebben we nu geregeld. Dat loopt de staatskist... Zoals 150 miljoen mee mis. Dus met andere woorden, we hebben voor ZZP'ers nu eindelijk geregeld. dat als ze een tijdje in de bijstand zitten, dat ze niet aan hun pensioen hoeven te komen. Dat is een belangrijke verworvenheid. Ik zou het nou. leuk vinden als de heren daar nou ook eens van zeggen. dat is goed geregeld. Maar nou, nou, daar wil ik wel op reageren. Dat als je, 100, je kan daar 150 miljoen euro voor apart zetten. maar dan niet nadat je eerst, wat jullie wel gedaan hebben. 3 miljard uit het hele pensioenstelsel hebt gehaald. En daar zit het, het probleem. Natuurlijk moet je iets doen voor ZZP'ers. Sterker nog, die afspraak was er ook al buiten de politiek om. Nee, niet, niet in het kabinetsakkoord. Niet in het kabinetsakkoord, dat maar buiten de politiek was die. Dus ik had heel graag meegedaan in een deal met, de, met D66. om iets te regelen voor de ZZP. Maar wat jullie gedaan had hebben. Dat hadden we kunnen deze, doen als u mee had gedaan, hè? Maar dan dat had we dus ook. En dat wilde ik niet. Moeten zeggen dat de pensioenen in de toekomst duizenden euro's minder worden terwijl het niet hoeft. Een tweede vraag. punt is dat de, het geld dat dit kost, wie betalen dat? De werkgevers in hun WW-premie. Ja. Want in jullie herstakkoord zou die naar beneden gaan als compensatie voor andere verhogingen. Voor zo'n klein deeltje, meneer Buma. Nee, maar het gevolg. Je moet, ik vind dat je dat wel precies moet zeggen. Dat als je dus aan de ene kant iets uitdeelt, moet je ook zeggen wie ja. dat gaat betalen en voor een belangrijk deel zijn en de werkgevers. De aanpassing werkgevers. die u ook wilde, dat was bij elkaar van die 3 miljard en miljoen Moest ergens uitbetaald worden. Nou, dat hebben we voor een klein deel uit oh. de werkgevers, die anders een nou, belastingvoordeel hadden al. gekregen. Ja, ja, je moet het ergens halen. Dan pak ik liever voor een deel ook het in een verlaging oh. van de, de mogelijkheid die de, last, die ja, de werkgevers je... hadden. Het kon, moet linksom of rechtsom. Ja, u had dat, de beweging, meneer Buma, moeten financieren. Ja, maar wat ik meneer vind Pechtold helemaal duidelijk klein. laat zien: is dat het helemaal niet meer gaat over krijgen we straks de jongeren krijgen die straks een goed pensioen. Nee, het gaat er alleen maar over... hoe kunnen we op dit moment ergens geld vandaan fietsen. Puur korte termijn politiek. En dat is juist iets waar 50 plus helemaal niets van moet hebben. Want je moet juist kijken... van hoe kun je op lange termijn zorgen... dat die pensioenen gegarandeerd blijven. Dat ja. pensioenpremies daadwerkelijk ingelegd worden... en dat op een gegeven moment leiden tot een stevig pensioen. U, en noemt, tot... het nou, u noemt het nou. Het gaat, lijkt alleen nog maar over geld te gaan in de politiek. Ja, Natuurlijk is dat belangrijk. Maar is de ideologie daarmee helemaal op de achtergrond... De, nee, de, ideologie de ideologie van de hervormingen, van de hervormingen staat toch voorop? Kijk nu nou de ideologie wat af... van de hervormingen gaat alleen maar wat over geld. Mij... Nee, nee, nee. Natuurlijk wel, hervormingen, hervormingen, gaat over. Over... Nee, hervormingen gaat over geld. Nee, hervormingen gaat over... Kijk naar de pensioenen. Daar zijn ja, maar jaren... Ik wil, ik wil het nu even weg nee, bij de... U het zijn twee hem, dingen. Het zijn twee dingen. Eén... Wij geven in dit land nu al vijf jaar lang veel meer geld uit dan dat binnenkomt. 25 miljard per jaar. Ja. Dus doel 1 voor de politiek, voor deze generatie... is zorgen dat we nou eindelijk die overheidsfinanciën op orde krijgen. Dan kan je bezuinigen. Dat is gewoon he, weghalen. Mm -hmm. Je kan de belastingen verhogen. Dat is ook vrij fantasieloos. Je kan door hervormingen zorgen dat via nieuwe spelregels... er ook nieuwe kansen zijn. Ja, als dat ik even mag onderbreken. In de Volkskrant vandaag wordt geanalyseerd dat het een politiek is... van alleen nog maar voor de schuldeisers in plaats van voor de kiezers. Ja, maar luister, wij komen uit een, een, een, een te makkelijke periode van geld... Lenen. Dat zag je bij de banken, dat zag je op onze creditcards, je zag het ons hele systeem. Het we feit dat wij dan zes... zeggen: we moeten nou eindelijk eens een keer de schulden redden. Het feit dat wij alleen al zoiets hebben als 650 miljard. Aan, aan, aan wij met z'n allen aan hypotheekschuld, waarvan we dachten dat schuif je helemaal voor je uit en daar heb je nooit last van, dat is een onevenwichtigheid ja. in onze economie. Die nee. moet hervormen. Nou, dat is dat woonakkoord waarin de hypotheekrente, waardoor je zegt ja. we gaan aflossen, je ja, hebt maar, daar 30 jaar maar... de tijd voor. We gaan, we gaan de huurkant ja. we gaan zorgen. Dat, dat, is dus, dat moet allemaal gebeuren in een economische crisis, omdat kabinetten daarvoor het hebben uitgesteld. En daarom houdt u een kabinet in stand, of houdt u het overeind... in samenwerking met partijen als ChristenUnie en SGP... waar u eigenlijk op immaterieel vlak enorm mee verschilt. Ja, het gaat over euro's. En dan kan ik met de SGP, als het gaat om wonen ja. of arbeid... kan ik prima met ze praten. U... En er zijn gelukkig geen afspraken over tal van andere zaken. Dit jaar heeft D66, als het gaat om de godslastering uh, te schrappen... Een, een doodartikel, hebben we gewoon zaken kunnen doen... met dit paarse kabinet en geen last gehad ja. van, van, van, van, van, van... wat dat betreft ideologische nou, even... dingen die ontwacht Pleit, pleit die dat dan eigenlijk zitten. niet voor een nationaal kabinet... waar gisteren in Trouw bijvoorbeeld ook over werd geschreven? Nou, als die ideologie er toch niet meer toe doet? Nou, dat, maar daar blijkt dus ten principale, we het niet mee eens. Het is, ja, gaat juist om ideologie, het gaat juist om ideeën... het gaat over een stuk idealisme... en het gaat erom, daarom ben ik gemotiveerd... om überhaupt in de politiek actief te zijn. Nou, en dat betekent ook dat wanneer je het over pensioenen hebt... en het pensioenakkoord, meneer Pechtold, die wijft dat allemaal weer weg... maar daar gaat het natuurlijk wel eigenlijk om. Van hoe kun je in de toekomst zorgen dat er in daadwerkelijk goede pensioenen... en het is een godspunt benen om het praten over een heel pensioenakkoord... terwijl er 28 oktober, lag er al bij staatssecretaris Kleinsma een rapport... Van het Centraal uh, CPB, Centraal Planbureau in de WO's, over dat we de hele doorsneepremies om generatieeffecten te verbeteren dat we dat moeten bekijken. Mm. Dus je moet een pensioenakkoord niet sluiten zomaar op de achternaamiddag ja. als er gebeurd is. Nee, je moet... Maar even terug naar Hallo. die ideologie. Want meneer Buurma, ik zag u zojuist knikken. De ideologie in de politiek, is die nog belangrijk? Of moeten we gewoon zeggen nou, die ideologie die schuiven we even aan de kant, want het gaat nu eerst om het oplossen van het financieringstekort, om het aflossen van onze schulden. Dat moet het belangrijkste doel zijn. Nee, mijn stellige overtuiging dat in de politiek de eerste, het eerste belang is... wat ligt eronder? Dus wat is de ideologie? Tegelijkertijd ga ik de andere partijen die een akkoord sluiten... wat over financiën gaat, niet verwijten dat ze over financiën praten. We hebben de begrotingen gehad. Maar daaronder is de vraag, wat wil je met het land? En vergeet niet, ook deze uitzending begonnen we... met zoiets als participatie in de samenleving. Dus onderliggend bij al het geld is de ideologische vraag... moet de overheid het allemaal betalen? Moeten we hoge belastingen heffen om de overheid te laten te doen? Of kunnen we veel meer ruimte geven aan de samenleving? Dat laatste vind ik... Geef meer ruimte aan de samenleving. Laat mensen samen ook veel moois maken. En laat dan de mogelijkheid er zijn om die belastingen te verlagen. Om die knellende overheid kleiner te maken. Ik... Dus er zit wel degelijk ook bij ons een ideologie achter. En wat mij het? betreft ook. Hè? Als je nou vraagt aan mensen waar staat D66 voor. Dat is kansen van het individu. Hè? Dat je zorgt dat je individuen ruimte geeft. Als ik dus voor 700.000 ZZP'ers, zelfstandigen in de arbeidsmarkt probeer een goed pensioen. Dan is dat Ach, ideologie maar, maar... en financiën tegelijk. Maar dan, dan ook de benen Nootlijn. over de rug van de 50-plussen. Hou ja. op. Die. Uh, nee, ik begin net. Die. We hebben dat. nog een minuut of vijf. Ja, ja maar het gaat erover. Wat doen, hoe gaan ze dat financieren? Door de mobiliteitsbonus die er was voor de 50-plussen. 50, ja. 50 56-jarigen. Dus werkloze 50-plussers die niet aan de bak komen. Die ja. hadden een steuntje in de rug. En wat doet dat dit was Wat voor doet dit? 50-plussen, dat was Zeker de werkgeverspremie. Ja. Ja, en die is op die er nog steeds. Yes. En we hebben ook nee, nog steeds dat in dat de sectorplannen plannen. Ja, moet niet door het is heel duidelijk. Het is twee u heeft daar het recht, geeft u 260 miljoen, vult u daarvoor in. En dat betekent gewoon dat de werkgever niet meer gestimuleerd wordt... om een 50-plusser aan te nemen. Nou ja, uh, samenvattend, u bent het niet eens met elkaar. Uh, meneer Buma, uh, hoe gaat u zich eigenlijk op weg naar uh, een jaar... met twee verkiezingen, gemeenteraden en Europese verkiezingen... profileren en duidelijk maken aan de kiezer... dat als wij op het CDA stemmen, dat dat er toch wel toe doet... omdat het CDA ook wel een beetje over het beleid gaat... terwijl die nu aan de zijkant staat. Nou, u gaat weer terug op iets wat helemaal niet uh, mijn eerste uh, punt is. Namelijk ga ik wel of niet meedoen met een akkoord. Het CDA-standpunt is dat zeker Dat was een te lange vraag. Ja, dat was een, dat was een zeker lange nou, vraag. De, maar nou, laat ik hem dan korter maken. Want de ja. vraag ja, is eigenlijk, wat is, wat is het profiel van het CDA... op weg naar de gemeenteraads- en de Europese verkiezingen? Zo had hij gesteld. Hoe gaat u ja, zich duidelijk profileren? Dat, dat is veel meer de vraag. En dat is een partij van de gemeente... Want we hebben straks gemeenteraadsverkiezingen. Dus ik kijk wat we op lokaal niveau tot stand kunnen brengen. Dat betekent ook ruimte voor gemeenten. Dus niet alles dicht regelen voor gemeenten. Maar ook binnen de gemeente ruimte geven aan wijken bijvoorbeeld. Die samen iets moois willen doen. Uh, ik wijken zag een, die samen iets moois ik willen zag doen. Ik zag in Leeuwarden bijvoorbeeld het voorbeeld van een wijk. Waar, het zo'n klein niveau. Hè, waar men samen het oud papier altijd ophaalde. En op een gegeven moment zegt de gemeente nee. en, en Voor de wijk het geld gebruikt. Mm -hmm. Nee zegt de gemeente. In dit geval de wethouder van de Partij van de Arbeid. Dat geld hoort weer naar de gemeente toe te gaan. Ja. Dat gaan wij verdelen. Maar Gaat Al u nou, nou de verkiezingen is... winnen met een nieuwe regeling voor het ophalen van oud papier? Nou, dat dit is een, dit, u, u dit, zit dit, dit wordt een 1-0-1'tje. Nee. Nee, ik ga er, ik, <lacht> nee, want u vergeet één ding. Verkiezingen op 19 maart gaan niet over het pensioenakkoord. Gaan over wat er in de gemeente gebeurt. En als u mijn profiel vraagt als CDA, dan is dat dus ondersteunen wat die gemeentelijke afdeling in hun gemeente gaat doen. Want ik zie heel veel verschillen tussen gemeenten. Dus u vraagt naar het profiel van het CDA. Voor mij is dat veel meer de samenleving kracht geven mm -hmm. dan de overheid. En dat betekent dus lokaal... dat ja. ik absoluut vind dat je lokale initiatieven moet steunen... en niet voortdurend als gemeente, want waar praten we over... Het moeten regelen. En richting nou over Europa, de zorg want dat gaat, wordt dan lastig. Want hoe het oud-papier in Europa geregeld is, dat weet nee, niemand. Nee, maar of het nou over de zorg gaat... of het nou over uh, de kleinere dingen gaat die ik noem, of het gaat over het sociale domein... dat is allemaal veel gemeentelijker dan we denken. Europa, is het, de volgende verkiezingen... is een kwestie van Europa sterk zijn waar dat moet... Maar ook wel eens een keer nadurven te denken... over waar Europa een stap terug moet doen. Want dat hebben we te weinig gedaan. Nou, heel kort. Echt mini-kort. Nou, ik ga die gemeenteraadsverkiezingen heel graag tegemoet. Deze week is het geld wat we nu voor onderwijs hebben gecreëerd... Ja. gaat naar de scholen. Dat betekent voor een basisschoolleerling 180 euro erbij. Voor een leerling in het voortgezet ja. 220 euro. Ja, kan dat, ik betekent, het nog nee. dat betekent dat ik met ja. al die lokale lijsttrekkers van mij, die onderwijs voorop stellen... gaan laten zien dat de scholen komend jaar al heel, het effect lukken kort. van het herfstakkoord. Slim is die, hè, meneer heel Klein. Kort. Dan kijkt hij even naar de klok... en dan ja, ziet hij, ik moet toch even snel kort. kwijt. Ja? Gemeenteraad doen wij niet aan mee. Nee, want uiteindelijk precies, ja. gemeenteraadsverkiezingen zijn toch een uit de populariteitspol... voor het kabinet. Zo wordt het uiteindelijk uitgelegd. Dus daarom zijn wij ook voor dat de lokale partijen moeten zijn... nee, 50PLUS doet niet mee. Maar of, uw voorganger uh, wel, toch? Kol wil toch ergens graag in de gemeenteraad? Die wil bij, als ik het goed gelezen heb, bij de ouderen appel Eindhoven. Ja. Nou, dat zijn de andere partijen. Ze wensen daar veel geluk mee neem e ik aan. Iedere partij heeft uh, iedere en, kandidaat even, geweldig En gewoedsel. even qua campagne en de Europese verkiezingen, hoe zit dat bij u eigenlijk? Daar doet, doet mij daarom... heel sterk aan mee met uh, Twan Mandels als uh, oh, ja, onze dat is waar, ja, Die VVD. is bij de VVD uh, ontsnapt en die is bij u begonnen, ja. En daarmee zorgen dat 50PLUS, ook in Europa, sterk voor de ouderen opkomt. Oké, okay, nou, we zijn er uh, doorheen. Ja, we, hebben we nog we, iets vergeten? Wilt nou, u nog iets kwijt? Een, een klein dingetje nog. Bij Serious Request, nu in Leeuwarden... doen uh, VV Partij van de Arbeid, toppers... die veilen zichzelf daar. Uh, oh. Ik geloof niet dat er heel erg veel belangstelling voor is. Misschien uh. zou dat iets voor u zijn... of zou u ook bereid zijn zichzelf te uh. laten veilen, meneer Pechtold? Ik heb geregeld voor goede doelen... Uh, veilig een lunch en een rondleiding ja, nou, door, door de nou Doe eens hier even een handreiking richting Serious Request... Wat zou u wel willen doen? Wat zou u wel willen veilen? Nou, ik wil best inbrengen. En misschien dat we dat met z'n drieën kunnen doen. Dat, ze me, uh, uh, dat drie mensen met ons komen lunchen in Sport En van Buma Klein en mij een rondleiding krijgen bij het vragen uurtje. Ja. Ergens in januari februari. Die hebben deze gedeponeerd. Maar meneer Buma kijkt nog niet erg vrolijk. U ziet er niet naar uit. Oh, nee. We hebben toevallig bij het Glazen Huis in Nijkerk heb ik hetzelfde gedaan: een rondleiding. dat is goed voor Kogar. Okay. Dus een goed initiatief van de. Bij deze aan te melden bij Troskamer We zijn er volgende week weer. Kijk vooral op onze website troskamerbreed.nl. Dag. En dit was het einde van de uitzending. Mooi weekend, mooie kerstdagen ook. Tot volgende week. Troskamerbreed gaat verhuizen. Vanaf 1 januari niet meer elke zaterdag om 11 uur, maar voortaan vanaf 1 uur middags. Kamerbreed in 2014, elke zaterdag, maar dan vanaf 1 uur middags. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Nee, voor huisartsenbezoek betaal je geen eigen risico. Heb jij ook een vraag aan IndiePender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. There's no shirt, like no shirt onder je overhemd. Nu 3 plus 1 gratis op noshirt.nl Heb jij ook een vraag voor de ZorgService van IndiePender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. Wat staat er op uw verlanglijstje? Cecile uit Burundi is dolblij met een kip of geit. Dat betekent eten voor haar kinderen...